Ruim een week geleden werd bekend dat de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz al vanaf 1 juli wordt afgebouwd. De bloemen benadrukt dat Nederland niet helemaal uit Afghanistan verdwijnt. Er blijven nog F-16s gestationeerd en er loopt een ontwikkelingsprogramma voor de versterking van de rechtsstaat. De minister wil zorgvuldig overleggen met de Afghanen hoe de ontwikkelingsrelatie kan worden voortgezet.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 Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks een klein, keeltochtig naar geestig stationnetje... op de lijn van Amsterdam naar Uitgeest. Maar nu eerst een zwarte bladzijde. Een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. Wereldoorlog I. Het is 31 juli 1914. De Nederlandse ochtendkranten berichten... de koningin heeft beslist dat er oorlogsgevaar is. Alle militiaans en landweermannen met spoed opkomen. Om half twee middags diezelfde dag, komt de Tweede Kamer in spoedzitting bijeen. Vlakbij het in 1913 gereedgekomen Vredespaleis... de permanente zetel van, de internationale Hof, van het Internationale Hof van Arbitrage... Friedrich, schrijver Frederik van Ede was samen met andere koninklukken van geest... begin no zomer 1914 in Potsdam nog diepgaande gesprekken gaan voeren... over hoe de eeuwige wereldvrede en de universele broederschap... tot stand moest komen. Maar dat mocht niet baten. De ultimatums en de oorlogsverklaringen volgden elkaar snel op. En vier dagen later viel Duitsland België binnen. Over een weg die half op Nederlands grondgebied liep in Waals. Het, kabinet, het Nederlandse kabinet kneep een oogje toe. En zo bleef Nederland neutraal. Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat die Eerste Wereldoorlog begon. En het zal in onze omringende landen uitgebreid herdacht gaan worden. Bij ons niet, of in mindere mate. Natuurlijk kennen wij de loopgraven, maar dat was niet hier. Dat was in België, dat was in Frankrijk. Maar toch ging die grote oorlog bepaalt niet stil aan ons voorbij. Bestaan in het buitenland heel veel romans over de Grote Oorlog... en bij ons neemt de laatste decennia de belangstelling... voor de Twee Eerste Wereldoorlog toe. Ook schrijver Guus Bauer werd geprikkeld. Dat leidde tot zijn pas verschenen roman Het Geheim van Treurwegen. Hij krijgt op die roman lovende recensies en Jeroen Wielaert die reisde samen met schrijver Guus Bauer... naar plekken vol herinnering. Laten wij gaan luisteren naar Bauer's Oorlog. Kastelree, boerengrat vlak bij de grens bij Minderhout, Hoogstraten, Onder Breda. Ja, Gus Een fantastisch voorbeeld eigenlijk van hoe een dorp in isolement kan raken. Ik heb het niet over nu, maar ik heb het natuurlijk over... tijdens de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Um, de Nederlandse grens, die maar 200 meter breed is in dit plaatsje. Het is een, je zou het een enclave in België kunnen noemen. Het zijn de inwoners van Castelray kunnen ook de Belgen hun noorderburen noemen. Hoe gek kan je het hebben? En tijdens de Eerste Wereldoorlog is dus de elektrische draad gespannen. Hier aan de ene kant van het dorp. Aan de andere kant werd de Nederlandse grens potdicht gehouden. Dus deze mensen waren helemaal op zichzelf aangewezen. Eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe je in isolement kan raken... door het eerste ijzeren gordijn in Europa. Dat was eigenlijk om een aantal redenen, is die draad ooit door de Duitsers neergezet, net op Belgisch grondgebied. Ten eerste omdat er een stroom vluchtelingen was vanuit België richting het neutrale Nederland. De Duitsers wilden natuurlijk de mannen binnenhouden voor het militaire dienst, dan wel voor werk in Duitsland zelf. En daarnaast werd de grens bewaakt door vooral oudere Duitse militairen. En die vluchten ook nogal eens naar het neutrale Nederland. Ook overigens nadat die draad er was. Want ze, staken, ze deden de stromen af en staken gewoon over. Maar er zijn ook heel veel mensen gewoon zo'n beetje geroosterd aan die draad. Ja, dat klopt. Want kijk, het is natuurlijk zo dat in die tijd, in dat platteland waar we nu hier staan... was elektriciteit nog niet zo bekend... Dus mensen zagen vogeltjes op die draad zitten. En die denken van nou, simpel, daar kan ik ook zo overheen. Nou ja, in 2000 volt, dan wordt je lichaamsappen gekookt. Dus uh, dan ben je op slag dood. En er zijn heel veel voorbeelden van. Ook in de Nederlandse pers trouwens, die deed daar heel veel bericht over. Over mensen die aan de draad bleven hangen. Want dat is eigenlijk ook hoe ik op, op dit hele boek ben gekomen. Ik las een regel uit een krantenartikel van Willem Elschot waarin hij dus uh, zei, aan den dodendraad zijn in de, in de grote oorlog... circa 750 landgenoten blijven hangen. Toen dacht ik, ja, waar gaat dit over? Dus dat moet je dan onderzoeken. En toen kwam ik dus achter het feit dat van Aken tot Katzand... er dus een hekwerk heeft gestaan, drie rijen dik, waarvan de middelste... ...tussen anderhalf en drie meter hoog was... ...en waarop dus 2000 volt gezet kon worden. Nou, er stond er vrijwel permanent op. Alleen als er reparaties moesten worden gedaan... ...dan zetten de Duitsers dat er even af. En de stroom haalden ze dus uit lokale fabrieken. Generatoren van grote fabrieken. En die werden ingezet om die stroom te leveren. Af en toe hadden mensen geluk, want dan was de stroom minder. Dan verbranden ze alleen maar. En af en toe viel die ook uit en dan konden de mensen gewoon vluchten. Maar... Ja, als je een mens beperkt, dan zoekt hij natuurlijk altijd gewoon een, een uitweg. Dus mensen hebben met porselein gewerkt, met uh, houten, grote uh, karrewielen, met tonnen. Ga zo maar door. Uh, rubberen matten. Uh, tunnels hebben ze geprobeerd te graven, maar dat werd door de patrouilles onmogelijk gemaakt. Dus uh, ja, van alles hebben ze geprobeerd om er overheen te komen. En dat is uh, heel veel mensen ook gelukt. Hoge spanning tussen oorlog en vrede. Ook hier, in dat boerenland, met het geheugd Rey. Ja, precies. Dus uh, Nederland neutraal, dus vrede. En België in oorlog, in de Grote Oorlog. Dus uh, ja, de loopgraven. Verschrikking, zal ik maar zeggen. Maar hier niet? Nee, maar hier niet, want dit Rey is een hele gekke plaats. Omdat het natuurlijk uh, een Nederlandse enclave is, in België. Dus vandaar dat je hier uh, bijvoorbeeld in die tijd kwam... Uh, zeg maar, ...het onderwijs gingen de bewoners allemaal naar de Belgische plaatsen toe. Uh, ze zijn veel meer Belg als dat ze eigenlijk Nederlanders zijn, ook toen al. Deze plaats kwam in een totaal isolement terecht... ...waardoor zeg maar, de plaatselijke kroeg uh, ook ineens uh, de functie kreeg van kerk en van school. Daar staan we nu bij. Hè? Ja. Een groot, uh, op het eerste gezicht, boerengebouw. Schuren erachter, met die schapen, die geiten. Ja. En daar was gewoon... En de dorpskroeg, maar ook even de noodkerk en een schooltje. En dat wordt dus nu ook uh, hier gememoreerd met een kapel. eenvoudige kapel waar nog iets staat over de krijgsaalmoezenier van het bisdom Gent, de heer Leo Baas. Ja, die heeft dus kennelijk dit uh, ingewijd in 1936, als ik het goed heb onthouden. Er gingen wel Nederlanders naar die oorlog toe. Er waren verslaggevers. Eén daarvan was Lambertus Mokveld van de Tijd. Die door de krant richting Luik werd gestuurd. Waar in het vroege begin van de grote oorlog het naburige Visee totaal werd verwoest. Ik lees... Thansreeds ben ik gekomen aan het verschrikkelijkste wat ik ooit gezien heb en hopelijk ook van wat ik nog ooit aanschouwen zal. Elke minuut van de dag dreigde zich een ernstig incident te zullen voordoen en werkelijk brak dit moment in de nacht van 15, 16 augustus aan. De gehele avond reeds hadden de soldaten, ruwe gasten uit Oost-Pruisen, hun vertier in de cafés gezocht en in de straten de gemeenste liederen uitgegaand... terwijl de meesten in een verregaande staat van dronkenschap waren. Te tien uur viel eensklaps een schot. De kerels grepen de geweren die ze in de cafés tegen muren gezet of op tafels gelegd hadden en stormden woest brullend naar buiten onder de kreet: Man had geschossen! Die het ergst dronken waren begonnen het eerst op deuren en vensters te schieten. Zodat in het stadje op verschillende plaatsen tegelijk salvo's weer klonken. Die uit de woningen een angstig gehuil van mannen en vrouwen deden weer klinken. En de woeste, dronken soldaten steeds meer opwonden. In meerdere woningen drongen ze binnen. En duwden ze de angstige bewoners omver die hen wilden tegenhouden. Nou, zo gaat het door en dan beschrijft hij hoe Vizet uiteindelijk helemaal wordt platgebrand. Die aanblik zal ik nooit vergeten. Slechts de Maastroom scheide me van den vuurgloed... die onmiddellijk aan een andere oever woedde. En dan was daar Isaac Samson... die schreef voor het volk, het Algemeen Handelsblad en het Nieuws van de Dag. En die ging tijdens de oorlog helemaal naar Noord-Frankrijk. Zijn observatie... Enige dagen heb ik rondgedoold in het gebied van den volstrekte dood. Ik was er namelijk toegekomen om enige soldatenkerkhoven in de lege zone te bezoeken. Hier mist men alles wat op de gewone kerkhoven het oog boeit. Hier geen praalgraven of monumentale grafkelders. Voor zover er nog iets van die aard aanwezig was op de bestaande dodenakkers... ...heeft het moderne geschut alles tot gruis verpuind. En toch, of juist wegens het gemis van die gewone praal der dodenakkers... ...maakt zo'n soldatenkerkhof een machtige indruk. Het spreekt tot ons veel machtiger en slaat dieper in ons gemoedsleven... ...dan een gewoon kerkhof. Een gewoon kerkhof heeft nooit eerbiedige gevoelens bij mij opgewekt. Doch hier, voor die onafzienbare rijen eenvoudige houten kruisen... ...met nummers en letters, boog ik me ter aarde als wilde ik beluisteren de stem dier velen, de stem voor eeuwig verstomd. Maar niets, niets was er te horen en altijd weer het kanon... dat nieuwe slachtoffers maakte. Hier beving Eerbied me voor al die duizenden die waren ondergegaan... bij de verdediging van een door hen heilig geachte zaak. Die oorlog kwam dus wel degelijk binnen in Nederland via media onder andere. Maar gek genoeg was die draad voor jou, bijna een eeuw later, iets onbekends. Het begin van een boek waarin Willem, dan nog naïeve boerenzoon... vlak bij die draad, vlak bij die grens, in de buurt van de smokkelkroegen... ook de neiging krijgt om naar Nederland te vluchten. Ja, dat klopt. Nou, Eigenlijk is het een hele praktische pragmatisch zou ik eigenlijk willen zeggen, was hij. Want hij moest gewoon voor eten zorgen. En in deze contraille, langs die hele grens, werd gewoon veel gesmokkeld. Boter, tabak, zeep, ga zo maar door. Dus op het moment dat die draad er staat, zagen ze dat niet echt als een, als een belemmering. Ze wilden er alleen overheen. Dus Willem denkt ook, ja, ik ga naar Nederland, ik wil voor de rest van mijn gezin. Van mijn gezin, zijn vader is te werk gesteld door de Duitsers, dus hij is de, de oudste zoon. En moet gewoon voor eten zorgen eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus hij gaat naar Nederland toe. Hij heeft het koud. Het is winter. Dus hij doet een uniformjas aan en een uniformbroek van zijn oom Alfons Die uh, luitenant was in het Belgische leger. En al de verschrikkingen van de loopgraven had meegemaakt. Precies. En dat komt aan het einde van het boek heel mooi naar voren. Maar ik vind uh, dat je... Die loopgraven en die oorlog zelf, dat, dat moet maar een beetje op de achtergrond zijn in dit boek eigenlijk. Want dat, zijn, dat is toch kennis die de mensen over het algemeen wel hebben. Maar de kennis van de grote oorlog ontbreekt grotendeels in Nederland. Laat staan dat er ooit eerder een roman over geschreven is. Nee, dus... Dat is het vreemde. Bijna een eeuw later dus. Ja, er is sporadisch wel wat over geschreven, maar in die zin van de... Non-fictie, de boeken van. Koen Koch bijvoorbeeld, precies ja, maar laat ik zo zeggen uh, de 21 krijgsgevangenenkampen, een heel duidelijk verschil met de vluchtelingenkampen, hè, want er waren natuurlijk heel veel vluchtelingen werden opgevangen in allerlei dorpen die groeiden. En, uh, maar de krijgsgevangenenkampen daar kun je ook helemaal geen beelden meer van vinden. Dus er zijn 21 kampen geweest, bijvoorbeeld in Harlingen en in Urk. Het eiland Urk was voor vluchtgevaarlijke officieren. Daar vind je helemaal niks meer over. Ook geen beeldmateriaal. Dus dat kan alleen met overlevering... Uh, kan dat nog uitgevist worden eigenlijk. En dat is het mooie. Ik, denk dat is ook een soort, ik ben op een soort missie eigenlijk met dit boek ook. Van dat Nederland moet weten hoe het was in de, in de Eerste Wereldoorlog. Dat er ook honger geleden werd door de mensen. Dat uh, vrijwel alles op de bon was op een gegeven moment. En dat er aan de andere kant door de overheid en door de havenbaronnen in, in eh, Rotterdam bijvoorbeeld... ongelooflijk veel geld verdiend is met de handel naar beide kanten. In alle neutraliteit waren ze partij. Zo is dat. Winnende partij. Ik winstmakende partij. De winstmakende partij en ja de, de, de gulden middenweg eigenlijk. De Nederlandse Koopmangeest en de gulden middenweg. Want met die gulden middenweg kan je het meest verdienen. Zowel aan de Engelsen als aan de Duitsers. En het kanongebulder was heel ver weg van Castelray Zo is dat. Het is ook heel interessant dat eigenlijk de rangen niet bij elkaar liggen. Want hier ligt een uh, private, een meneer Patch. Die ligt uh, zomaar naast een luitenant. Er staat onder een mooie tekst trouwens ook. Like his comrades, he died, that others might live. Ook wel wat uh, bekende termen. Known unto God bijvoorbeeld. Dit is een anonieme trouwens, a soldier of the great war. Dus er ligt hier, over het algemeen is iedereen benoemd hier... maar hier ligt dus ook een onbekende soldaat. Er zijn trouwens ook mooi onderhouden, deze graven, moet ik zeggen. Kijk, dit is ook mooi, dit vind ik een prachtige. Private Way Takamo, uit Nieuw-Zeeland. Een Maori, op 31 december 1917 gevallen... De Maoris liggen wel bij elkaar, zie ik. Allemaal op dezelfde dag gegaan. Ieper, de Rampart Cemetery, het Britse oorlogskerkhof, op de stadswallen van de stad bij het Heuvelland, die in de grote oorlog vrijwel volledig aan God werd geschoten. Heel sereen liggen ze bijeen, Gus Bauer. En Armstrong. Private is dat. York and Lancaster Regiment. Uh, gestorven 9 augustus 1915. Nog een private ernaast. Uh, meneer Connor. Zelfde regiment. Zelfde dag gestorven. Trouwens, als ik al deze graven even afga... zijn ze allemaal op 9 augustus 1915 uh, gevallen. Er is een gunner bij. Albert Goodfellow Royal Field Artillery. Er is een corporal bij. G. Ryan... Royal Army Medical Corps. Waarschijnlijk dus iemand die uit het loopgraven gejaagd is... om iemand met een brancard weg te halen. Zo zijn er veel meer van dit soort begraafplaatsen. Het is niet ver van een van de beroemdste, de Tyne Cot Cemetery. En we kijken nu over de gracht om de omwalling van Ieper heen... richting het heuvelland waar ze bij miljoenen gesneuveld zijn. Ja, onvoorstelbaar eigenlijk. En als je nu hier staat, dan moet ik eerlijk zeggen dat je toch wel weer ook dat gevoel hebt van die uh, onzinnige oorlog eigenlijk. De mensen die in grote getalen uit de loopgraven werden gejaagd. Soms om maar één loopgraaf verder te veroveren die een dag later eigenlijk alweer moest worden opgegeven. Oom Alfons beschrijft dat ook zo in zijn brief aan Willem. Ja, dat klopt. Ja. Aan het einde van het boek. Uh, ik zocht eigenlijk ook naar een kanteling van het hele verhaal. Uh, het is iemand die gewoon heroïs uh, het kameraadschappelijke van het oorlogsvoeren... eigenlijk ook in eerste instantie uitdraagt naar zijn neef. Maar feitelijk in die brief zegt hij dus gewoon wat hij echt over de oorlog vindt. Namelijk dat het een onzinnige bedoeling is. Soldatenmoed is de grootste vorm van waanzin. En dat is die kameraadschappelijkheid die ook door de legerleiding natuurlijk naar voren wordt gebracht als het ware. En die er feitelijk natuurlijk niet is. Dat is als een reden om mensen zeg maar vrolijk op pad te sturen richting een oorlog, richting hun eigen dood. En dat is, dat is iets wat je hier toch gewoon ook nog steeds voelt. Ik bedoel, we zijn nu uh, pakweg 99 jaar later. En toch heb je nog steeds het idee dat je, de, je, je voelt die, die waanzin eigenlijk van die oorlog. Die komt hier zo goed naar voren. Als je dat zo ziet één dag, waarop dan een hele rijen aan mensen gevallen zijn. Je beschrijft hoe Willem en zijn kameraden worden gedropt achter de linies... Ja. Parachutesprongen ja. maakte. Ja. En dan uh, zich eerst bezighouden met sabotages. Allemaal levendig beschreven. Er komt ook een schilder in voor. Ja. In wie we mogelijk Adolf Hitler kunnen herkennen. Maar het is voor het eerst dat jij hier bent. Ja. In de buurt van het front. Ja, dat is natuurlijk. Ik ben uh, naast journalist. Ben ik natuurlijk ook echt romanschrijver. En ik wilde als romanschrijver. Ik, je moet natuurlijk heel veel uh, research doen. Je moet heel veel indrukken opdoen. Maar het mag ook niet zo zijn dat je zeg maar, feitelijke dingen gaat beschrijven. Ik wilde gewoon uit mijn verbeelding dit naar voren brengen. En het mooie is, als je hier nu bent... dan blijkt toch dat het op een of andere manier klopt. Dat het toch past in het idee wat je erover hebt. Je moet je namelijk een idee ontwikkelen als je met zo'n boek bezig bent. Er wordt mij vaak genoeg gevraagd van waarom niet een non-fictieboek met feiten over de hele periode. Dat is interessant. Ik bedoel, daar smul ik ook van, van non-fictieboeken. Maar ik wilde dus mensen van vlees en bloed in die oorlog neerzetten. Dat kan je alleen doen in een roman. Uh, je kan de grote thema's aankaarten. Geloof, hoofd, liefde, ga zo maar door. Guus Bauer. Al aan het eind van de middelbare school begonnen als kleine uitgever... Studiodrummer in Londen daarna. Kroegbaas in Amsterdam en Praag. Drukker, wielrenner, effectenhandelaar tot de bulpenbarsten. Criticus, journalist, schrijver. Met wat voor oorlog ben jij bezig? Uh, als ik al een oorlog voer, dan is het voor de inhoud. Ik ben voor de inhoud van boeken. En dat zal ik even uitleggen. Uh, laatst zei nog iemand tegen mij die zei: Van ja, je bent niet kritisch, want je, hebt, je maakt alleen maar positieve recensies. Ik ben wel kritisch, want niet alle boeken bespreek ik. Als een boek mij niet past, mij niet zint, of ik de inhoud gewoon niet goed vind, dan bespreek ik dat boek liever niet. Ik ben van het enthousiasmeren. En dat is eigenlijk: uh, laatst heb ik uh, de modeontwerper Paul Smit geïnterviewd. Die werd 65 en die zei. Het gaat erom in het leven om enthousiast te zijn. En daar ben ik eigenlijk helemaal mee eens. Uh, je kan je ook heel erg makkelijk over tegenstellingen dan heen zetten. Omdat je heel makkelijk uh, te porren bent voor een nieuw project. Zo zie ik dat. Dus ik ben wel degelijk kritisch. En daar, de oorlog die ik dus voer is eigenlijk voor de inhoud, de content zoals we dat tegenwoordig noemen. Daar wil ik ook tevreden over zijn. De kern is de hartstocht. En dat is ook wat de laatste decennia steeds meer Nederlanders, vooral Nederlandse mannen, naar dit gebied trekt. Je ziet ze vaak lopen. Clubjes kerels in jekkies. Soms een enkele vrouw erbij. Maar dat herken jij nu ook, nu je hier staat? Een sta. ieper. Ja, maar ik weet ook natuurlijk van. Uh, ik, ik ben bij verenigingen geweest, dat natuurlijk wel. Er zijn enorm grote verenigingen, ook in Nederland. Je zou dat eerder in België, Frankrijk of Engeland of wellicht ook Duitsland verwachten. Maar in Nederland zijn er ook heel veel clubs die zich bezighouden... specifiek met alleen de Grote Oorlog. Ik denk dat het misschien ook een verlangen is naar verhalen over die tijd. En dat is mede ook waarom ik dit boek eigenlijk geschreven heb. In Nederland is gewoon niet zoveel bekend over de Eerste Wereldoorlog. Ik heb de schoolboeken bekeken vanaf, laten we zeggen, 1920... En daar ben ik in 1990, met de schoolboeken van 1990, ben ik gewoon opgehouden. Want er staat feitelijk alleen in, Nederland was neutraal. Punt. Maar er is gewoon veel meer te zeggen over de Eerste Wereldoorlog in Nederland. En ik denk dat mensen ook op zoek zijn naar die verhalen. Als je denkt aan de kerstmussen, waarbij gewoon even het gevecht werd, werd vergeten. Waarbij gewoon met de, met de vijand, de Duitsers en de Engelsen, de geallieerden die gewoon met elkaar eigenlijk gewoon kerstmis gingen vieren in het niemandsland. Een heel bekend gegeven natuurlijk. Maar juist door zulke zaken wordt eigenlijk de waanzin van die oorlog zo duidelijk. En ik denk dat mensen toch op zoek zijn naar het verhaal erachter. Omdat er zo weinig van bekend is. En omdat we zogenaamd aan de zijkant stonden. Daarbij wil ik wel zeggen dat het altijd makkelijk is... om te oordelen met de kennis van nu over een bepaalde periode. Je bent geneigd tot zwart-wit denken... Terwijl je eigenlijk in grijs tinten moet denken. Nou, en grijstinten, die waren er natuurlijk in deze oorlog meer dan genoeg. Is dat oorlogstoerisme, want dat is het. Met busladingen, Britten er ook bij. Ook toch niet een morbide vorm van kikken op het afgrijzen? In zekere zin denk ik van wel, ja. Hoewel ik van, van Britten, Duitsers, Fransen en ook Russen en alle betrokkenen... Het nog kan... Die hebben hier familie? Ja, die hebben hier familie. Ik kan me voorstellen dat je daar ook nog dat je toch naar, naar zoiets teruggaat. Ik vind het wel mooi dat bijvoorbeeld de Britten met hun poppy day op 11 november, de dag waarop de, de Eerste Wereldoorlog eindigde, uh, dat ze dat zo groot nog vieren met het, het, het embleem van de poppy, oftewel de klaproos, die eigenlijk ook helemaal niet bloeide. Dat is ook weer een fabeltje, want de klaprozen, die bloeiden helemaal niet in het niemandsland, want het, het was zo omgeploegd, daar groeide werkelijk helemaal niks. Als vluchteling? Hij had er geen zekerheid. Er kwam een man uit Bruggen. De veertigste oktober 1914. Die ons vertelde dat een Duits stad was binnengetrokken. En daar wisten we We wisten dat we geen plekken moesten maken, dat we moesten vluchten. Maar we wisten het. We verwachten, het heel strand van Oostende zat al een week vol met vluchtelingen. Ze sliepen in strandcabines en het strand van Middelkerk is juist van hetzelfde. Allemaal wachten. Voor een overzet naar Engeland. De maalboten zaten al vol, dus ze betaalden de vissers geld. voor mee te mogen met een klein bootje. We, we wisten dat we ingevoerd moesten vertrekken. Ermee dat we de week ervoor al de velos uit het atelier al gedemonteerd hadden. en donderdeel en gereedschappen en ijzeren naar de gestoken tegen troesten. En die ton, die ijzeren vuil, staken we in onze grond in West-Ende. Want we hadden gehoord van een Belgisch officier. Dat een Duits Middellkerkersgebied ging plat bombarderen, Maar als dat ze toe kwam, dan zou alles kwijt geweest zijn. Maar West is het front nu. Dus we gaan toch nog alles kwijt zijn. Maar Oscar de Nautsen, die daar nu soldaat is aan het front, zegt dat er een offensief zal komen van de Alliëren. Van het Kerkhof naar het museum in Vlaanders Fields midden in Ieper. De Lakenhal. Heel erg gemoderniseerd presentatie van de Grote Oorlog in de 21e eeuw. En daar kom je al vrij snel bij de vluchtelingen terecht... die ook Nederland zo massaal heeft gekend. Ja, uh, nadat uh, zeg maar de Duitsers... Uh... België zijn binnengevallen en voornamelijk eigenlijk toen Antwerpen viel, zijn er natuurlijk honderdduizenden naar Nederland gevlucht, uh, afhankelijk opgevangen in vluchtelingenkampen. Bergen op zoom, Roosendaal bijvoorbeeld, zijn echt uitgegroeid tot enorme steden. Uh, zelfs op het Museumplein in Amsterdam stonden de tenten om de vluchtelingen op te vangen. Dus in eerste instantie was de Nederlandse regering, maar voornamelijk de bevolking, die verdient ook echt een pluim, omdat uh, heel veel Belgen zijn echt gewoon met open armen ontvangen. Dus in Amersfoort staat daar bijvoorbeeld nog een mooi uh, monument voor, als dank van de Belgen. Uh, anders was het natuurlijk met de militairen. En als je zo hier rondkijkt, je ziet al dus die uniformen die hier helemaal hangen en de omstandigheden. Dan, uh, ja, dan raakt het je toch wel heel erg. En de... We zijn hier uh, bijvoorbeeld bij uh, de nabootsing gekomen... van uh, wat heet de Yorkshire Trench and Dugout. Een enorm ondergronds complex wat destijds gegraven is in de klei. En je ziet dus uh, zeg maar, boven zie je dus dat, dat, dat totale niemandsland... de loopgraven en de enorme verwoesting. En, en dus echt geen klaprozen, want er groeide dus echt helemaal niks. En onder de grond, en dat was voor mij ook een verrassing... heel veel mijnwerkers zijn uit Engeland gehaald... op een, wat je nu zou noemen een nul Want niemand wist natuurlijk hoe lang die oorlog zou duren. En er zijn enorme gangen gegraven en die zijn hier ook uitgebeeld. Het is gewoon, gewoon weer prachtig, is dat. En ja, de Duitse gangen die waren verlicht met generatoren. Dus echt met elektrisch licht. En, en in de geallieerden, dus bij de Engelse... Uh, daar waren de gangen dus eigenlijk nog voorzien van kaarsen. Dus daar gebeurden ook nog ongelukken mee. Maar af en toe stuiten ze op elkaar. Maar het is dus werkelijk waar dat ze hebben zo diep gegraven tot aan het grondwater. Uh, tot, zo diep als het maar kon. Dus, dus het, het mooie, zou je bijna willen zeggen, het is natuurlijk niet mooi. Maar het interessante van, van de Eerste Wereldoorlog is dat die dus in de lucht werd gevoerd. Met zeppelins en dubbeldekkers. Dat er met kanonnen over en weer werd geschoten. Dat er een slagveld was met loopgraven, maar dat er ook onder de grond werd doorgevochten. Echt uh, onvoorstelbaar gewoon. Dus ze stuiten soms op elkaar ook en dan werd er ondergrond gevechten gevoerd. En het voordeel van onder de grond was namelijk dat je maar heel weinig manschappen nodig had. Want je kon natuurlijk met gas werken. Je kon een bom laten exploderen en die had veel meer invloed. Op houten panelen worden de veldslagen opgezomd. The Battle of Pilkum Ridge, the Battle of Langemark de battle of the Menin road ridge, de battle of polygon wood, de battle of Broodseinde, de battle of Poelkapellen, de first battle en de second battle of Passendalen. En daartussen een vitrine met een miniatuur nabootsing van het macabere volledig kapotgeschoten landschap met miniatuursoldaatjes. Ja, ongelooflijk als ik dit zo zie, dan moet ik toch even denken aan mijn jeugd. Toen had je een dat heette de kijk. En in de kijk werden altijd veldslagen gewoon, uh, ja, verwoord met plaatjes erbij. En ik kocht dan kleine plastic soldaatjes van mijn, van mijn zakgeld... en maakte daar maquettes van. Een groen landschap is het nu met merkwaardige kuilen er nog altijd in... en eenvoudige bakstenen huizen waar toen de tijd alleen maar puinhopen lagen. Ja, het is niet voor te stellen bijna. Als je dit zo ziet, zo'n maquette, dan geeft het het wel goed weer. Eenzame figuren in een desolaat landschap. Even verderop kun je in filmzaal de mannen door de velden echt op je af zien stormen. En vertelt een verpleegster over de dankbaarheid van haar werk... Daar zie je de verpleegster terug uit het verdriet van treurwegen. Dat is jouw versie eigenlijk van het slagveld. Ja. De vermorzelde resultaten en die vrouwen. Ja, en dat is wat dat betreft, als je die vrouwen voor je ziet nu, dat is, dat is echt gewoon, die krijgen de, de rillingen krijg ik er gewoon van. Maar die vrouwen die moesten die mannen oplappen. De gewone manschappen die mochten eigenlijk niets huren. Die, die hadden ook geen naam, ze mochten niet met hun naam worden aangesproken, ze hadden alleen een nummer. Bij de officieren was dat uiteraard anders. En er is dus wat dat betreft ook een, een, een familieband. Want een achternicht van mijn moeder. Die heeft dus als uh, verpleegster gewerkt in zo'n veldhospitaal. Uh, heel veel mannen opgeknapt dus als het ware. En zij heeft ook helpen mensen vluchten naar Nederland. Dus gewonde Engelse soldaten. En dat deed ze op een prachtige manier. Ze had aangepapt met een Duitse ambulancier die bekend stond als een drankrijder. En dat wil niet zeggen dat die drank op had, waarschijnlijk ook wel. Maar die vervoerde dus drank vanuit Nederland naar België toe. Dus die kwam natuurlijk ook over dat, over dat hek, door dat hekwerk heen. Eh, waarschijnlijk door het geven van af en toe een fles met, eh, met cognac of wat dan ook. En die werd niet gecontroleerd. Dus zij heeft met die ambulancier in die ambulance heeft ze Engelse soldaten naar Nederland gebracht. En ze is uiteindelijk ook met één Engelse soldaat getrouwd en naar Engeland gegaan. Dus ik heb ergens nog Engelse familie. Dan voel je aan dat het gewoon klopt. En dat is echt een beloning. Dat is een mooie beloning. Dus behalve de beloning van dat ik na het schrijven van het boek... dus ook uh, die achternicht heb opgeduikeld, zal ik maar zeggen, die verpleegster... En nog wat andere uh, connecties die ik bleek te hebben. Dus uh, binnen de familie met betrekking tot de Eerste Wereld. Is dat nu echt ook een beloning? Als je dit zo ziet bij elkaar. Je ziet voor het eerst de verfilming van je boek. Ja. Waar Willem en Hans daar uit dat dorp bij de Kempen... vlakbij de Nederlandse grens ja. tussendoor hebben gestreden. Ja, precies. Daar, uh, de mortier in het veld. De granaat en de inslag, als het ware. Nee, dat zegt... Een beloning, ik kan het niet anders zeggen. Hier zie je ook wat Nederland in 1914-1918 niet meemaakte. Nederland werd niet aan gruzelementen geschoten, daar werd niets onder de grond gegraven. Nee, maar laat ik het zo zeggen: de oorlog is toch niet aan ons voor Nederland aan ons Nederlanders voorbij gegaan. Want ik bedoel, er is natuurlijk, de Belgen zijn in eerste instantie met open armen ontvangen, de soldaten. Eh, dat zijn Russen, Belgen, Engelsen, Amerikanen, Fransen geweest... werden geïnterneerd in kampen. Maar toen het daadwerkelijk ook voor de Nederlandse bevolking honger was... want alles was ook op de bon, op een gegeven moment... ja, toen kwam er ook een zeker ressentiment ten opzichte van de vluchtelingen. In de zin van, er waren zes miljoen Nederlanders in die tijd. Zes miljoen bewoners van Nederland. Maar één miljoen daarvan waren vluchtelingen. Dus op een gegeven moment keerde dat toch wel een beetje... Tegen deze vluchtelingen, zeg maar, het feit van ze eten ons eten op, als het ware. Nederland neutraal. Koningin Wilhelmina was eerder bang voor de Engelsen dan voor de Duitsers. Ze had ook natuurlijk een connectie met Duitsland. De Telegraaf was destijds anti-Duits. Ja, dat klopt. Men dacht eigenlijk dus dat de Engelsen Nederland zouden binnenvallen om een front aan onze kant te maken richting Duitsland. eigenlijk. En daar had men echt angst voor in de Eerste Wereldoorlog is ook erg veel... is een basis ook gelegd voor, bijvoorbeeld voor het succes van de haven Rotterdam. Want er is enorm veel uh, verkeer geweest. Nederland was dus neutraal. Ik bedoel, Er werd natuurlijk geleverd zowel aan Duitsland als aan Engeland. Denk eventjes aan de Amsterdamse cocaïnefabriek... die dus gewoon uh, legaal cocaïne produceerde. De Nederlandse staat is altijd een staat geweest... die uh, aardig met drugs overweg ging. En ze leverden zowel aan de Galieerden aan de Engelse... Als aan, de, als aan de Duitsers cocaïne, het nieuwe wondermiddel om de soldaat maar langer op de been te houden. Over de verpleegsters wou ik nog even iets zeggen. Dat is namelijk, het was in die tijd verboden om ook de uniformen kapot te snijden. Uh, ik denk dat stik je zo weer aan elkaar bij wijze van spreken, maar dat was verboden. En heel veel soldaten die konden dus gewoon ook niet geholpen worden, omdat ze niet uit hun uniform. Uh, uh, ...gehaald konden worden omdat ze zo opgezwollen waren bijvoorbeeld. Uh, dat kwam heel vaak voor. De loopgraafvoet is een bekend voorbeeld daarvan. Dus dat uh, je, ja, op dat moment, dat is dan zo aan het zweren en helemaal blauw aan het worden... ...dat je dus gewoon die schoen niet meer uitkrijgt. Dus dan lieten ze die schoenen maar aan. Mijn hoofdpersoon Willem komt van het platteland... ...en die heeft dus uh, gewoon drie paar sokken aangedaan... ...zodat hij geen loopgraafvoet heeft. Die heeft daar ervaring mee. Ja, er is eigenlijk zo weinig over bekend dat ik, dat ik het ook wel een goede zaak zou vinden. Als er nog meer mensen hier naar, de, naar dit terrein komt, naar dit heuvelland komt. Om dit toch maar eens met eigen ogen te aans aanschouwen. Want de Eerste Wereldoorlog heet niet voor niks de Grote Oorlog. In de zin van dat het toch eigenlijk ja, veel persoonlijker was voor de mensen. De Tweede Wereldoorlog werden veel meer bommen uit vliegtuigen gegooid. In de Eerste Wereldoorlog was het echt man tegen man strijd. Je hebt de gekste dingen, heb je dus, dat er bijvoorbeeld eh, bij een aanval... ochtends 80.000 granaten met chloor werden afgeschoten door de Engelsen. En dat de Engelsen vervolgens uit de loopgraven kwamen en dat toen de wind draaide. Waardoor dus de slachtoffers onder de Engelsen veel groter waren dan bij de Duitsers. Horror, die verschrikking, dat is niet de teneur van je boek? Nee. Ik, eh, ja, hoe gek het ook klinkt, het is een... Een boek met een zekere lichtheid. Ik heb gekozen voor een blanco hoofdpersoon. In de zin van hij is in 1900 geboren. In een klein dorp in de Kempen in België. En de oorlog komt eigenlijk naar hem toe. En hij is iemand die ja, met een soort sluwheid, ik durf het bijna niet te zeggen. Van, zoals van de brave soldaat Schweik. Zich met humor door de oorlog heen slaat. Met een gespeelde naïviteit eigenlijk. Later gebruikt hij zijn naïviteit om dit alles te kunnen verwerken. Zij dus hij doet alsof hij naïef is. En ja, dat is zijn middel om gewoon met deze oorlog overweg te kunnen. Met de verschrikkingen overweg te kunnen. Dus het gekke is, het is een grappig boek. Waar de oorlog wel degelijk in zit, maar die komt alleen maar door de kieren heen. En zo moet het altijd zijn, vind ik. daar gaan de schapen. Gelijk de frontsoldaten in het begin van de Eerste Wereldoorlog naar het front, want de sfeer in Europa was zo. Men wilde oorlog maar oorlog was een hygiëne die het land weer gezond zou maken. Bouwer's oorlog was een VPRO documentaire van Jeroen Wielaert. eindredactie Anton De Goede. De roman van Gus Bauer waar over het ging in deze documentaire, die heet Het geheim van Treurwegen. De hoofdpersoon, Willem-Maria Treurwegen, is klokslag 1900 geboren. Hij was dus eigenlijk de eerste burger van de 20e eeuw... als niet van de hele wereld, dan toch zeker van de Vlaamse streek... waar zijn vader loonwerker is. Hij vlucht naar het neutrale Nederland, hij wordt dan hier gevangen gezet... hij ontsnapt naar Engeland krijgt daar een militaire opleiding en wordt in België gedropt achter de linies. En daar maakt hij uiteindelijk de verschrikkingen van de oorlog mee. Dat boek, dat ligt in de boekhandel. U kunt dat kopen. En als u dat koopt, dan krijgt u uiteraard in deze boekenweek... het boekenweekgeschenk van Kees van Koten, de verrekijker daarbij. Maar u kunt ook op een andere manier aan deze roman komen. Dat kunt u doen door zich te abonneren op onze nieuwsbrief, de Bijlo-post. En daarvoor... Gaat u naar onze site www.hollanddoc.nl radio. U abonneert zich op de bijlooppost, waarin ik elke week gewacht maak van wat wij komende zondag gaan doen. Ik geef u een archieftip en een PS'je. Dat is iets bijzonders wat mij in de media afgelopen week is opgevallen. U abonneert zich op die Ontvangt Aan de eind van de week ontvangt u de bijlooppost? En daar staat dan in hoe u kans maakt op een exemplaar van het geheim... Van treurwegen. Volgende week zondag, trouwens, volgende week zondag 24 maart, dan geeft Guus Bauer in Selexis Donner Rotterdam. om drie uur s middags een lezing over het geheim van treurwegen. En deze lezing is gratis toegankelijk. U moet daar wel voor even reserveren op de Selexis site, www.selexis.nl. Want dat schrijf je heel raar met xyz aan het eind. Lijnbaan 150 Rotterdam, daar vindt u de Selectis boekhandel. Wij gaan, dames en heren, naar station assen Assendelft. Dat is een station dat sinds 2008 in gebruik is... en het is niet meer te vergelijken met het oude station assen Assendelft... dat iets verderop aan de spoorlijn Amsterdam uitgeest lag. Maar Godenooyer, zij toog naar het nieuwe station in op een klein stationnetje. Als kind zat ik op het kleine station... -assendelft, in de verwarmde, afgesloten wachtruimte... terwijl mijn moeder bij de vriendelijke spoorwegbeambte een kaartje kocht. Vol spanning keek ik dan door het raam... of de trein die mij naar de grote stad zou brengen... er al aankwam. kwam. Mijn moeder kocht voor mij warme chocolademelk... en voor zichzelf een krant. Het was feest om met de trein te gaan... Ik ben op weg naar station Kromenie Assen Assendelft. Ik woon in een dorpje in de polder, in Driehuizen, in de Schermer. En er is bij mij geen openbaar vervoer, dus ik moet eerst met de auto naar het station. Nou, en dan is het een stukje lopen en dan kom ik nu bij een... Uh, ja, eigenlijk een hele hoge trap die dan over het spoor gaat. Ik moet naar de andere kant, naar perron 2. Richting Amsterdam. En uh, ik heb hier wel eens een vrouw gezien die onder treden moest blijven staan... omdat haar hart het niet volhield, of haar longen. Omdat, het, ja, omdat ze het niet aankon, de hele trap. En het is ook best een uh, grote trap. Oeh, ik heb zelf ook niet zo'n goede conditie. Ik heb zo direct een afspraak met de architect van dit uh, station. Het is namelijk zo dat als ik hier sta... Ik word altijd ontzettend erger aan dit station. Omdat het enorm tochtig is. Het is koud, kil. Er is nergens een beschutte wachtruimte. Er wordt geen koffie en thee geschonken. Het is geen kioskje. Niemand van de spoorwegen. Ik vind dit een onmenselijk station. Je tochter er weg... De wachtruimte is totaal open. Alle wind kan er doorheen. Iedereen staat er altijd te verkleumen. Daarom heb ik eens een afspraak gemaakt met de architect. Ik ben benieuwd wat hij in gedachten had toen hij dit station ontwierp. Wat is je naam ook alweer? Jeroen Uldrink. En ik werk bij Alcades. Waarom ben jij uitgekozen om dit station te mogen ontwerpen? Nou, ik werk bij een bedrijf waar veel stations uh, ontworpen zijn. En uh, vanuit die achtergrond ben ik ook uh, gevraagd om eraan mee te werken. Ja, dus eigenlijk vanuit ervaring van het bureau uit het, uh, uit het verleden. Ja. Wie is dan de opdrachtgever? ProRail. De gemeente uh, Kromeniasse Delft die was er ook bij betrokken. Maar de formele opdrachtgever is, is, is uh, ProRail. Oké. Okay. Ja. En wat voor opdracht geeft ProRail dan? Dat begint eigenlijk meestal met hele kleine stapjes. Van begin eerst eens met een, uh, met een vlekkenplan uh, waarop de functies worden aangegeven met een kleurtje van uh, waar bevindt zich de wachtruimte, hoe uh, bewegen zich uh, loopstromen. Uh, dus je gaat eerst eens kijken naar de organisatie van de plek eigenlijk via vlekkenplan. Grappig, een vlekkenplan. Wat grappig, wat, vlekkenplan. Wat zijn die vlekken dan? Zijn wij dat, de passagiers? Uh, ook, ook. Ja, nee, meestal zijn jullie pijltjes. Dus uh, dat zijn de bewegende, de bewegende mensen. En... Het begon dus ooit van, nou, er zou een station komen. En hoe bereik je dan eigenlijk dat mensen zich toch een beetje welkom voelen? Er is een hele filosofie over bedacht. En dat ziet u ook in de kap. Het hogere deel is eigenlijk het deel wat naar buiten toe moet zeggen, nou, kom binnen. Het lage deel is eigenlijk het deel wat beschutting zou moeten brengen. Ook de omgeving en het station. Die brede trappen zijn ook echt bedacht om op het voorplein aan te sluiten. Zodat je eigenlijk van alle kanten gewoon soepel het station in kunt, uh, kunt lopen. Dus dat is ook logistiek, maar dat is ook een beetje uh, eigenlijk iets extra's, uh, denk ik dan. Ik vind niet dat ik hieruit de wind stuim. Nee, dan gaan we even het hoekje om. Dat lijkt me een goed, uh, goed plan, uh, ja. Dan nou, moet ik ook zeggen dat vroeger de, de, de, de ramen wat hoger waren. Die, die waren tot, uh, tot bovenaan, dus uh, toen waaide het ook wat iets minder door, uh, moet ik eerlijk zeggen. Waarom is dat nu niet dan? Ik denk dat dat op een gegeven moment een kwestie geweest is van uh, toch vandalisme. Uh, we hadden de wens om hier een mooie afgesloten ruimte te maken. En ik denk dat na een aantal keer ruiten vervangen besloten is... Van, ja, dat, dat wordt toch te kostbaar om dat, uh, om dat te blijven doen. Dus ik denk dat het een kwestie geweest is van beheer. Uh, ja. In het begin waren het inderdaad uh, volledige ramen. Ja. En nu uh, stoppen ze al verwegen. Dan heb je dus een groot tochtgat daarboven. Ja, hoe zou het dan komen dat er meteen vandalisme plaatsvindt? Misschien toch te optimistisch dat, dat je denkt van ik maak een mooi transparant iets en mensen zullen er toch wel vanaf blijven. Maar dat is toch een, ja soms, heb je, soms moet je denk ik toch dat, dat proberen te maken waarvan je denkt van dat, dat gaat iets prettigs worden. Je kan natuurlijk direct al ja, iets heel defensiefs en bunkerachtig bouwen en ja is dat dan de omgeving waar je in wil zijn. Ja, ik, ik denk altijd dat er nog wel meer mogelijkheden zijn dan alleen maar bepanzerd beton. Nee, en toch... deze enorme, tochtige, niet afgesloten wachtruimte. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het jammer dat het glas niet meer helemaal tot boven zit. Ik heb vroeger nooit hebben in elkaar gegooid of dat soort zaken. Dus, uh, ja. Ik denk soms roept het het ook niet op, dat desolaten. Maar... Wie weet, het is natuurlijk ook nu dat uh, als u achter u kijkt, ziet u ook het, uh, de, de appartementen verschijnen. Er komen toch wat mensen in de buurt te wonen. Het lijkt mij dat uh, meer toezicht, als er meer leven komt, dat er ook meer, uh, ja, meer sociaal toezicht is en dat het dan ook het probleem minder zal, uh, zal worden. We hebben wel geprobeerd mensen uit de wind uh, te zetten, want dat leek ons wel belangrijk. Vandaar dat er een uh, leugen met het glas aan die kant uh, uitsteekt. Maar die, ja, ja, je, je ziet het zelf dat het niet werkt. Uh, klopt, het is ook weer wat, uh, het is ook toch allemaal weer wat veranderd. Het is allemaal weer wat lager geworden en dat vind ik ook wel erg jammer. Het is ook voor oude mensen niet zo toegankelijk. Ik bedoel eigenlijk vooral die loopbrug. Ik heb een keer ja, iemand voor me gehad en die, die moest echt om de zoveel treden blijven staan. Het is inderdaad een vrij stijle uh, loopbrug. Uh, aan de andere kant zijn er ook alternatieve uh, routes. Uh, die zijn wel iets, uh, iets verder. Maar uh, we hebben wel, uh, hoe noem je dat, die hellingbanen langs de zijkant en die brede trap aan de voorkant. Dus daarmee is het, uh, is het station ook te bereiken. Dus... Maar daar is geen parkeerplik? Nee, nee, maar het alternatief zou bijvoorbeeld liften uh, zijn. Hè, want dat zou het makkelijker uh, maken of een veel grotere trap. En dat is op een gegeven moment toch ook van uh, ja, welk, uh, welk budget heb je om een station te, te realiseren. Kijk, nu zijn we dus op het perron. Als het heel hard regent en het waait, ja. blijf je niet droog. Ja, dat is toch bij veel kappers zo uiteindelijk. Je, je, op een gegeven moment als je een kap hebt zonder wanden, dan, dan komt de toch er door. Maar waar is er dan wat fout gegaan in het proces? Nou, dat is de vraag of dingen echt uh, fout gaan natuurlijk. We proberen toch een uh, vrij groot uh, gebaar en ambitie neer te zetten met uh, beperkte uh, middelen... Ja, waar gaat het dan fout? Dat is moeilijk uh, te zeggen. Bijvoorbeeld liften uh, zouden het voor oudere mensen nog prettiger toegankelijk maken. We hadden geld voor twee uh, liften. Nou, die hebben we de onderdoorgang uh, gezet, omdat daar de meeste mensenstroom uh, verwacht wordt. En uh, we hadden helaas niet geld voor vier liften. Dus het is meer vanuit hoe mensen zich bewegen uitgegaan, dan hoe mensen zich voelen. Kan ik dat zo stellen? Kijk, het, het heeft misschien te maken met, uh, met uh, het, het ruim willen opzetten. En uh, misschien hadden we het kleiner moeten maken achteraf. Maar dat, uh, ja, dat zijn van die dingen, dat, uh, dat hebben we niet gedaan. Deuren was misschien een goede toevoeging geweest in het uh, oorspronkelijke plan. Ja, maar u heeft niet zoiets van, het ontwerp klopt niet helemaal. Dat heeft u niet. Ja, je, je had misschien altijd meer gewild. Maar om nou te zeggen dat het niet, uh, niet klopt, dan denk ik dan... Uh, kijk, wat dat betreft uh, weet ik ook wel uh, te veel van wat er wel in zit... om uh, alleen te focussen op wat er niet in zit. Ja, maar voor de gebruiker, wij kijken niet naar het dak. Wij, wij voelen gewoon de kou. Ja, nee, dat, dat heeft u nu al duidelijk uh, gesteld. En uh, ik zal er ook zeker wel even uh, een opmerking over uh, maken richting uh, ProRail. Oké, okay, nou ik hoop dat als u contact opneemt met ProRail, dat ze er iets aan gaan veranderen. Nou, dat zou, dat zou zeker mooi zijn. Ik ja, kan niks beloven, maar ik kan, wel, ik kan wel zeggen dat ik daar even contact over opneem. Dat, uh, dat dit dus een echte, echte klacht is. Zelfs de architect die het station ontworpen heeft, is ontevreden over het resultaat. Samen met mijn vriendin Noor Nij, ook regelmatig treinreiziger, hebben we besloten tot actie over te gaan. Breng de menselijkheid terug op station Krommelie als een Delft. Op een klein station Op een klein stationnetje. Dit was een NTR-documentaire gemaakt door Margot de Nooyer. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Willem Davids. Volgende week dus deel 2 van Op een klein stationnetje. En ook volgende week Mijn vader is voetbalsupporter. Over de vader van programmamaker Martijn Griemius. Hij is fanatiek voetbalsupporter. Hij noemt de supporters ook wel liefkozend mijn tweede familie. Maar hoe zit het met zijn eerste familie? En volgende week ook de documentaire Fatboy. Op 9 augustus 1945 gooiden de Amerikanen een atoombom op Nagasaki. Fatboy noemden ze die bom en er vielen 40.000 doden bij. Nu, 67 jaar later, zijn er nog twee Nederlandse ooggetuigen in leven. Sander Bartling heeft hun deze ooggetuigen gesproken. Hier zometeen, de sport. daarvoor nog het journaal. En u kunt ons bereiken, dames en heren, op uh, redactieapenstaartjehollanddoc.nl. Redactieapenstaartjehollanddoc.nl. En onze site, www.hollanddoc.nl, slash radio. Daar kunt u zich dus abonneren op de bijlooppost... om in aanmerking te komen door, voor de roman van Guus Bauer... Maar ja, u kunt daar ook alle oude Holland-Docs terugluisteren... dat diep in 2005, 4 misschien wel te staan daar staat, heel veel op. Laten wij toepasselijk eindigen. Laten wij gezellig eindigen met de oude Charles Asnavour. En Charles Asnavour, hij zingt Ilia de Tra. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag. Da, da.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 Qui portent en l'espoir Comme le désespoir Des trains usés conduits par des mécaniciens Aux oh, gueules noires. Dans les wagons Certains sourient Mais d'autres pleurent Quand ils vont Vers le bonheur Vers la douleur Vers d'autres lieux Avec des rêves Ou bien des larmes Dans le fond Au les lieux